Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens duizend mensen zijn waarschijnlijk besmet geraakt tijdens het Amsterdam Dance Event. Volgens de GGD Amsterdam ligt het werkelijke aantal nog hoger. ADE was vorige maand, er waren meerdere feesten op verschillende locaties. In totaal zijn er ongeveer 300.000 kaarten verkocht. Bezoekers moesten een corona toegangsbewijs laten zien. Een man van 20 uit Nijmegen moet een half jaar de cel in voor de rellen bij NEC Vitesse ruim twee weken geleden. Hij wordt gezien als een van de aanjagers van die rellen. Dat hij anderen heeft opgejut. Dat hij zo'n beetje alles wat voorhanden was in zijn handen heeft gehad. En naar politie en politievoertuigen heeft gegooid. Uh, maar Met name die aanjagende rol uh, neemt de politierechter hem extra kwalijk. De man vernielde een hek, gooide een boomstronk naar een agent... en vernielde een politiebus met een brandblusser. Een andere man moet twee weken de cel in en 200 euro schadevergoeding betalen. Een geluksvogel uit Waalwijk heeft waarschijnlijk geen spijt van zijn bezoek aan een casino. De man gooide afgelopen weekend één euro in de speelautomaat en won de jackpot van 75.000 euro. Dansers doen en plaatjes draaien in een museum. Dat kan in het nieuwe Dance Museum Our House in Amsterdam, dat deze week de deuren opent. Het eerste museum dat bezoekers meeneemt in de geschiedenis van de danscultuur. Je komt met z'n allen tegelijk binnen, dan heb je een gezamenlijke beginshow op de dansvloer. Vervolgens gaat iedereen zijn eigen weg. Je kan een plaat mixen, je kan classics luisteren, je kan verdiepen in de historie, je kan verdiepen in het design. En dan komen we met z'n allebei één op de dansvloer om een twintig minuten lange eindshow te ondergaan. Uh, waarin je eigenlijk uh, ja, van nul tot nu de hele danscultuur om je oren uh, gebeukt krijgt. Het museum zit in een club en daarom wordt s'avonds alles omgebouwd zodat mensen dan weer kunnen stappen.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 In ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Hey. See you next Wednesday. Yeah. <laughs> And face the hounds of hell, and rot inside a. Yeah!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 Killing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 If only we had one more day Wake up and we'd be okay still see you in my dreams It's hard to say goodbye It's hard to say goodbye, oh, I tried couple couple million times, just a yeah times, oh, yeah, yeah, something about you. Gelukkig wordt er zo uh, nu en dan uh, toch nog uh, echte muziek gemaakt. Uh, albert Jan, Jordan Hard to say goodbye. Ja, we gaan uh, zo dadelijk uiteraard het uh, voetbalbentje doornemen. Maar zo eerst nog even één plaat draaien. Kan dat nog? Jazeker. Ja, ja oké. Okay. Nou daar komt hij aan. Hier is Hoesie. Was everybody's disapproval? I worshipped her sooner. If the heavens ever did speak.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 Hebben ze die klokken wel uh, afgelopen nacht uh, een uurtje teruggeslingerd? Uh, Weet heb, jij dat? Het, het heb jij mij, daar nog nee, op gelet? Het is mij ook ontgaan. Wil jij zou er toch op letten? Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> het is mijn schuld. <laughs> ja. maar ik lag nog in coma. Ja, dus, ja, dus, uh, ik. ja, nou, we gaan eens even kijken naar het voetbal. Gisteren maar liefst vier wedstrijden.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 Nog een van de topteams heeft vanmiddag al gespeeld. We hebben het over Feyenoord. Ze namen het op in Sparta-Rotterdam. Tegen Sparta-Rotterdam en Feyenoord. Ja, het is een beetje een derby eigenlijk. Hè? Zeg maar 0 tegen 1 werd het. En weet je in welke minuut die goal gescoord werd? Nee, de negentigste. De negentigste, <laughs> dat meen je niet. Ja. Nou, dus dat uh, is... nou, Ze zijn goed weggekomen, dus uh, Feyenoord. Jammer voor Sparta.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 Als je een beetje de horrormuziek induidt, Albert Jan, dan kom je al gauw terecht bij Michael Jackson. Want ook bij deze single van Rockwell uit de jaren tachtig deed hij mee, Michael Jackson inderdaad. En Somebody's Watching Me, En dan inderdaad ook de uitvoering van Rockwell. In dit geval, volgens mij was dat zijn neefje of zo. Hij denkt van nou, als ik meedoe op het plaatje van mijn neefje, dan scoort hij vast en zeker een hit. En het gebeurde toen de tijd.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 En dan eindig ik dit bericht met historische woorden. Word vervolgd. Word gevolgd. Dankjewel Albert-Jan, ik hoor het alweer. De tamtam -tam is flink losgeslagen op het strand van Zandvoort. En we blijven het inderdaad voor je volgen. Wel mooi trouwens dat ze toch nog één jaartje mogen blijven staan. Ondanks dat ze niet open mogen om kosten te besparen. Maar dat is natuurlijk een van de...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 En ook vandaag volgen we de voetbalwedstrijden voor je. Dus blijf luisteren en hier is Tensie Zee.